Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort een en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Met piepjes zijn we terechtgekomen in Hotel Hoogland...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 Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. nous avons maintenant. Et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pays.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 Uh, hoe dat kan. Uh, is dat broddelwerk? Het is broddelwerk, ja. Te en snel? Te snel, uh, te uh, onvolledig. Uh, men uh, zegt dat men al uh, een jaar geleden een inventarisatie heeft gemaakt van het aantal uh, ja, functies in het centrum. Nou, Daarbij zijn natuurlijk een aantal dingen wel veranderd, maar een aantal dingen ook niet. En er waren gewoon hele panden die gewoon verdwenen. Panden die niet op de kaart stonden. Maar onleesbaar, ze Ja, ze bestaan wel, ja. ja. En ze zijn nog opeens niet? Ze zijn er opeens niet. Zijn jullie misschien bestemd door... voor de sloop? Ja, je <laughs> weet het nooit in Zandvoort, maar goed, het zou kunnen. Maar uh... de rekening wordt wel gestuurd? Ja, dat uh, een was een inspreker betaald. die uh, betaalde al jaren OZB voor een bepaald pand. En uh, de gemeente was niet in staat om het uh, pand te, te traceren. Kunnen die mannen zich geld terugvragen?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 Nee, er zijn afspraken gemaakt en dat is gewoon door de gehele gemeenteraad, tenminste, het was een commissie, is dat afgesproken? Laagbouw, geen hoogbouw. En ook, we zouden afspreken dat er terrasvormige bouwing komt. Als je nu ziet hoe de vlakken worden ingedeeld, er is geen bestemming aangegeven. Het is gewoon nog uit te werken gebied, wordt het benaderd. Ja, dat kan ik ook inleveren. Gemeenteraad, zoek het maar uit. Even louis dames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 nog voorstaat. Dus ik kan me voorstellen dat deze mensen die daar wonen zeggen van ja jongens, dit hebben jullie voorgelegd. Uh, hm. Hoe zit dat nu? En wij maar dat wel... ben je wel laat, want alle tekeningen constructietekeningen zijn nu al klaar op. Nou, schijnbaar, op de... schijnbaar dus niet, want ze zijn nog in onderhandeling met de AM. Hoe kan het als je fundering nu al maakt? Nou, dit gaat om de andere, andere kant van de, van de straat. Dus daar is men nog niet uh, oh, aan het bouwen. Nog niet aan het tekenen? Nee. Nou ja, de, de ene schijnt wel tekeningen te hebben in de ambtelijke organisatie en de andere niet. dus Ja. Ik, ja, uh, ja. Maar dat betekent dat, uh, dat ze meer bouwvolume willen maken? Dat lijkt het op, uh, Tom. Ja, <laughs> ik zou het ook niet anders kunnen benoemen, nee. Ze moeten de exportatie een beetje... Uh, ja, uh, op te krikken. Ja, ik weet het niet. Ja.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 je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie, dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants.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 In die leeftijdsgroep? Uh, 805 kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Zo maar. Ja. Zijn er veel? Het zijn er heel veel. Zijn er, heel veel er zijn maar. er misschien. Stel nou dat het er 10% zijn die inderdaad op straat hangen, zijn het er 80, vind ik een hoop. Nou, oh, bij is natuurlijk dat ook al in de afgelopen 20 jaar recreatie. Uh, uitermate goed fungeert voor de jongere kinderen. Ja, absoluut. Alleen voor alleen tussen de 12 en 16 ja, is, er niets. is er niks. Want iedereen denkt we moeten de kinderen opvangen tot 12.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 Alleen ik denk dat ze, dat ze hun school niet open willen stellen in de vakantie. Omdat er, hey, uh, je, je hebt openbaar scholen, Dan moet je overleggen met de gemeente. Dat zou Lang, mag kunnen, ik een lokaal voor de komende twee maanden gebruiken. Ik vind het een ontzettend goed idee. Geen ik had op. er niet aan gedacht. Kun, heeft u nog tijd over dat u in het bestuur kan wat gehouden Ja, ik heb de tijdschat. Ja, ja, ja. <laughs> Weet je wat je moet doen? Maandag die ambtenaar jeugdzaken wakker maken. Echt. Toch, toch maar met de auto door de pui rijden. Hm, bijvoorbeeld.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 Goed idee. Ik ga daar achteraan. Oké, dank u wel. Succes. Dank u wel. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort, op ZFM. M'a percé le cœur vous sur la terre vous avez des docteurs contacts tac Contact. tac tac tac tac tac Il me faut une transfusion de mercure sous sûr.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 He, dus, er is wel uitleg is er aanwezig sowieso. En er is ook altijd iemand van de commissie aanwezig. Nu kom ik er langs en ik vind het een stuk erg mooi. Zijn ze ook te koop? Er staat erbij, uh, er staat een, een, een, er een pafletje erbij waar uitleg gegeven wordt of het wel of niet te koop is sowieso. En als het te koop is tegen welke prijs. En als het, of, of te onderhandelen over. Of, dat, uh, maar er staat er dus helemaal bij aangegeven, per stuk.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 Het mystieke, hè, het Chinese. En uh, van de week was mijn uh, computer uh, ter zielen. En ik was eigenlijk zo kwaad dat ik gewoon uh, dacht: ja, nu heb ik heb tijd over. Heb en ik ga maar eens een mooie schilderij uh, maken. Een Boeddha-uitbarsting. Eh, eh, Boeddha, ja, een <laughs> Boeddha-uitbarsting had ik weer. Dus ik heb een mooie Boeddha gemaakt. En daaromheen allemaal ogen en monden en oren eromheen. Nou, je moet maar zien. Maar dat heb ik opzijde gemaakt. Een boeddha is inderdaad een uh, voorbeeld van ja. horen, zien en zwijgen, ja, ja, ja. Er is niemand gekomen met drie aapjes? Nee, want dat was nee. dus niet de bedoeling, <laughs> hè? Dat hadden we aangegeven, trouwens. Dat, dat je dat niet mocht, nee, nee, We zijn nieuwsgierig geworden. Ja. Zaterdag 4 juli, de officiële opening. Um, wie Door, doet de officiële opening? Adem, eh, uh, Marine Wassenaar. Ja. En uh, Adem... Namens de uh, ja. ja.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 dat moeilijk? Haften te lokken. Ja, oh. toeristen. Toeristen. want, I follow me, follow me, follow me Everywhere me go, the man They might rush me Yes, a work for pretty boy I want to love me I need them, love Yes, I need them, love Show them you me sweet and me sexy Everywhere me go, me see me If I